Morgen. Als er dan ook nog kommer en zorgen zijn. Geen internet bij uh, deze omroep. En ook geen telefonische interviews vandaag. Had zo mooi kunnen zijn. We hadden dus uh, kunnen bellen met uh, bijvoorbeeld Mink Boskamp, die we dan om half twaalf aan de telefoon zouden hebben. We hadden kunnen bellen met uh, Nana Roos, want zij uh, heeft uh, een aantal nieuwe singles uitgebracht. Dat feest gaat ook niet door. En de burgemeester, die zouden we dus ook in de uitzending halen. Maar ja, als de telefoon niet werkt, dan wordt het een heel zeurderig uh, verhaal. Ik kom er net achter dat de telefoon uh, gewoon buitenwerking is. Dus ik uh, ben onthand en je hebt het al kunnen horen, ook geen nieuws. Dus het uh, gaat de goede kant op uh, wel met uw welnemen. Nou, we gaan gewoon maar uh, proberen en dan een muzikale uh, programma daarvan te maken. En daarnet dus de Blizz met uh, Spirits in the Material World, maar dit is dan muzikaal onderstroom uit Nederland. After before. Duizend dingen tegelijk te doen. En ondertussen is het plaatje ook afgelopen. En de bedoeling was dat ik er eigenlijk twee achter elkaar zou draaien. En dan heb je dat, dat hele plaatje dus niet uh, scherp staan. Ja, dan moet je dus gaan zoeken in live in de uitzending. Het helemaal bij elkaar. Ja, ik had hem dus. Oh, verdorie, dat uh, krijg ik dan weer. Uh, maar goed, zullen we dan maar gewoon doorgaan met David Bowie? Maak me goed verstand. Leuk is dat ze hier uit de buurt komen. Low Elect Sound System en Tess Lames Lasset was dat met uh, We Do It Anyway. Dat is een uh, nummer die ze uh, ergens van de zomer hebben uitgebracht. Is terug te vinden op de EP van Low Elect Sound System. Views heet dat uh, ding. Daarvoor hoorde je bijvoorbeeld ook David Bowie met China Girl. Die moest ik even heel snel, omdat daarvoor... after before met Susanne Sanders heel snel weer afliep. Dus eigenlijk drie met een mini-presentatie van mij daartussendoor. Ja, het is heel erg leuk improviseren. Je had het iets heel leuks in je gedachten. Je had een telefonisch gesprek in gedachten met Nana Rose. Zij is een van de meeste muzikanten... of een van de muzikanten uit Nederland die waar je binnenkort eigenlijk min of meer op moet gaan letten. Ze heeft, als het goed is, een live optreden weten te verdienen... doordat ze een aantal van haar achterban heeft weten te mobiliseren... om een optreden gedaan te krijgen bij 3FM. En daar had ik het eigenlijk even over willen hebben. Dus, maar goed, dat interview dat ga je volgende week horen in plaats van deze week. Maar dan moet alles wel werken natuurlijk, hè? want... Dit zijn van die overvallen. Dat je hier binnenkomt, niets vermoedend. Uh, pleur, uh, pleur je dat ding aan, die, die, die, dat, dat, dat, dat apparaat. En vervolgens ja, gaat het allemaal mis. Maar je, je, ik was al gealarmeerd op het feit dat er al helemaal geen nieuws was. Ik denk dat is al geen goed teken. Want. Dat je dan sneller begint met het programma is uh, wel leuk. Maar dan moet, ook, uh, hè, dan moet je ook allerlei andere dingen nog uh, kunnen werken. Geen nieuwsvoorziening, geen uh, niks. Dus ik moet ook uit de grijze massa... wat ik gisteren op sociale Media heb gezet... Uh, allemaal weer gaan reproduceren. Nou is, is me dat nog redelijk uh, gelukt. Hè? Dus dat, uh, dat gaat wel helemaal goed komen. Eerst uh, nog even Andrew Laurette. En daarachter zit ze dan, uh, Nana M. Rose, met uh, de nieuwe single die ze een paar weken geleden heeft uitgebracht. november. Dat is het helaas niet meer. Het is wel december inmiddels geworden. Maar Andrew Lauret heeft ook een single uitgebracht. En die is eigenlijk meer dan het aanluisteren waard. Past ook zeker in het gedeelte van deze dag tussen 10 en 12. Nummer 1: It's Time.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 Het is toch een parel? Ook deze past uh, zeker in de periode waarin uh, we nu zitten. Ah, je moet er wel iets uh, van maken, denk ik dan. Maar goed, uh, zij is uh, misschien uh, binnenkort uh, te bewonderen in het uh, nachtprogramma uh, van uh, Main Kevin van Arnhem bij uh, 3FM parels in de nacht. Ik denk, nee, dat moet je gewoon niet uh, s'nachts draaien. Dat moet je gewoon overdag draaien. Dus dat uh, is de reden waar, waar, waarom ik dat nu doe. Uh, en ik uh, weet dat we volgende week als oom Zingo eindelijk dan toch uh, de boel een beetje hier op orde heeft uh, in deze wijk. Want uh, ik weet dat er hier wat geknutseld wordt aan het internet en het verkeer. Maar ja, dat gebeurt al precies op het moment dat, dat ik op woensdag uh, de, de burgemeester zou uh, willen hebben. En ook uh, Nana de Roos. Maar goed, uh, wat, je, wat, wat niet kan, dat kan niet. Dus ik uh, zal het toch even moeten accepteren zoals het is. Uh, daarvoor hoorde je Andrew Laurette met It's Time. Uh, bracht de tijd op, wat is het, uh, vier minuten voor half uh, elf. Nog één uh, nummer en dan uh, is het zover. Dan uh, haal ik even de, de column van vorige week. Die Tino Stuij heeft uitgesproken in het uh, programma Kantenafvast. Ja, daar ben ik ook bij betrokken tussen 10 en 12. Is een uh, beetje een uh, programma wat je kan missen hier bij ZFM. Dus uh, ja... Dat, dat zijn van die dingen. Het is een, een beetje een opmerkelijk nieuwsprogramma wat we wat doen. En dat doen we met een vleugje humor erbij. Tenminste, dat is dan wel een beetje de strekking van het hele programma, uh, meer of meer. Doe ik niet alleen. Dino Stuy zit erbij, uh, Ger Loogman en Frank Padeko. Maar eigenlijk is het uh, omgekeerd. Ik uh, mocht uh, mij uh, pas later aansluiten, want het is uh, ooit een drietal uh, geweest. En ik ben... De laatste die, uh, die erbij mocht uh, komen. Goed, uh, dat is dan even uh, voor de mensen die willen weten wat het op de dinsdag is. Nu even tijd weer voor een uh, nummer waarbij je de voeten van de vloer uh, kunnen gooien. Ja, kijk, discotheken, alles is dicht. Dan is het gewoon uh, zorgen dat je jezelf uh, dan maar uh, de boel aan de kant uh, zet. Hier is Jump van The Point Sisters. Alle surprises zijn leuk. Wilma, de nietsvermoedende vrouw van Ron, werd onaangenaam verrast. Ze waren ruim 25 jaar getrouwd. Het vuur onder de piepers was al een tijdje uit. Maar was nog geen bloedbonje in huis. Dat kon nog een tijdje doorsudderen, leek het. Tot die bewuste dinsdag. Ron stond met zijn jas aan en Durkling in zijn hand. toen hij Wilma vertelde: even Chinees te gaan halen. Wilma reageerde getrouw, lekker. Neem je van mijn portie Foei hij mee? Rons antwoord was nogal onverwacht, kort en toch heel duidelijk. Ik neem voor jou geen fooie en meer mee. Sterker nog, ik kom er thuis ook niet meer eten. Dit was het laatste dat Wilma zag van Ron. Zes weken later haalde hij bij haar absentie een tas met kleren en Ron komt nooit meer waarom. Niet alle surprises zijn dus leuk. Van ander kaliber verrassing zijn de surprisefeesten gelegenheid van een jubileum of verjaardag. Die vallen over het algemeen wel mee natuurlijk. Het allerergste is het licht ongemakkelijke gevoel dat je niet iedereen te spreken krijgt, zoals op je eigen bruiloft. Iemand zelf verrast is natuurlijk veel leuker. Vooral de rol van ophouder, een afleider. Ik moest ooit met vriend Hans een uur of twee bezighouden... zodat hij thuis alles beslingerd kon worden. Dus ik bedacht de smoes dat ik misschien een auto wilde kopen in Amersfoort. Stukje rijden, beetje rond de auto hangen en precies op tijd terug. Maar het liep even anders, want op het moment dat ik de beoogde auto instapte... Stapte, zat ik met mijn hoofd als shock en klem tegen het dak. Hij was veel te klein. Maar ik kon natuurlijk niet lineaire terug naar Zandvoort... om de verrassing te verknallen... Gelukkig bracht Hans zelf uitkomst door een andere garage in de buurt te spotten. En ik zat vijf minuten later ongemerkt treusend in een auto van het Koreaanse merk Shangyung. Die was wel groot genoeg en gaf me precies genoeg tijd om een surprise party niet te verknallen. Hans hield er een pittige kater aan het feestje over. Ik had een week later een Koreaanse Jeep onder mijn kont. Veel grappiger vond ik wat Erna daarna overkwam. Die haar vriend weg moest halen op een verrassingsfeest. Ze zouden samen kaasvondu eten bij café Bern in Amsterdam. Het diner-echter verliep sneller dan verwacht. Veel sneller. Dus na de kaas van du het dessert en de koffie met friandises was een blik op de klok genoeg om te weten... dat nog lang niet iedereen verzameld was voor de surprise party. Erna kon geen kant meer op. Paniek. Of, zoals het in het Engels prachtig kunnen verwoorden... she had to take one for the team. En tot totale verbijstering van haar nietsvermoedende vriend... bestelde ze nogmaals een kaas van Du om zich totaal ongans en gecertificeerd strontmisselijk te eten. Zo zie je maar, niet alle surprises zijn leuk. Ik hield er namelijk een Koreaanse auto aan over... maar erna een lactoseallergie en drie dagen lang verstopping. Kaas boven kaas. Ja, dat was uh, Tino Stuy vorige week. Moet ik even een handschoen aantrekken... en dan moeten we de Ger Loogman-techniek uh, uh, uh, even toepassen... want ik heb aan de telefoon, weliswaar, via de mobiel... Uh, David Molenburg, want uh, de burgemeester ja, dat, uh, dat is toch uh, van belang... zeker in deze periode van lockdowns. Dus ik heb uh, de speaker voor mijn mobiele telefoon uh, erbij staan... Uh, goedemorgen, David. Goedemorgen, Jaap. Ja, je, ik, ik neem aan dat je wel... Uh, ik, ik, ik hoor je wel, maar ik weet niet... Uh, maar ik weet niet of het uh, ook uh, te horen is uh, thuis. Maar goed, uh, we gaan gewoon beginnen. En ik uh, luister even via mijn koptelefoon af... of dat ook inderdaad werkt. Want uh, we hebben natuurlijk de afgelopen week... maatregelen uh, over ons uitgestort gekregen. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor deze gemeente. Zeker. Ja, nee, dat is, kijk, uh, we hadden natuurlijk al uh, te maken met uh, uh, het feit dat de horeca uh, al een tijd gesloten is. Uh, en daar zijn nu alle uh, uh, winkels voor niet essentiële levens Ja, uh, dan haal ik even gewoon nu, omdat het uh, we, moet... Het, even het boterhamzakje, dus Dus de voorschrift uh, hier binnen, <laughs> binnen deze omroep. Uh, maar ja, uh, we, moeten, we moeten er dus mee dealen. Maar uh, heeft dit, denkt u ook, gevolgen voor misschien een beetje de middenstand hier uh, in dit deel? Ja, kijk, natuurlijk. Uh, uh, op het moment dat jij uh, in de drukste maand van het jaar je, uh, je winkel moet sluiten... Ja. <laughs> Nou, uh, maakt u ook deel uit uh, van de veiligheidsregio, hè? de veiligheidsregio Kennemerland in dit geval, uh, is, is daar natuurlijk uh, ja, ook van tevoren al, al een beetje over gesproken en uh, er ook een beetje op voorbereid, of kun je je hier niet op voorbereiden? Dan even, ja, uh, het is natuurlijk vrij kort en eh, vrij vers. Maar uh, als u nu naar buiten kijkt... en uh, ik neem aan dat u ook uh, bijvoorbeeld even onderweg naar het raadhuis... want ik, ik, ik, ik ga ervan uit dat ook het raadhuis gewoon toch uh, doorwerkt in dit, uh, in dit verhaal. Uh, ziet u dat er misschien de mensen dan toch uh, dit, dit opvolgen... en dat het al een stuk rustiger is uh, vergeleken met maandag? Nou ja, het, het, het, het is sowieso rustig omdat er heel veel winkels dicht zijn... Mm. Uh, het, het, het duurt tot, tot en met 20 januari uh, tenminste dat is uh, de, de voorlopige af uh, de voorlopige maatregel in, in, dit, in dit opzicht ja ik, ik, ik, ik, ik uh, kan niet anders zeggen maar heeft hij dan nog iets persoonlijks tegen, tegen de mensen thuis uh, want het, is, het, het loopt tegen kerst ja nou goed het is een hele rare periode om nu kerst te vieren ja. uh, daar ben ik me ter degen van bewust uh, en ook voor mensen die uh, nou ja, gewend zijn om dat toch uh, met familie in wat grotere groepen te doen, maar ook mensen die uh, nu alleen zijn en waar het lastig is. Omdat ze bijvoorbeeld in een kwetsbare gezondheid zitten, uh, uh, om mensen te ontvangen. Maar ja, ook met name jongeren. We zijn uh, rond, uh, rond oud en nieuw toch nog aan het kijken van kunnen we nog wat dingen organiseren voor de jeugd. Want uh, ook voor hen is het niet heel lastig. Hè? Een periode in je leven waar je toch uh, naar buiten wil, uit wil gaan... ...ben je nu aan, aan allerlei regels gebonden waar je absoluut niet om gevraagd hebt. Dus eh, ja, ik, ik, ik kan niet anders zeggen van uh, hou vol. En uh, ja, ook de komende periode, we gaan hier echt doorheen komen. Ik heb ontzettend veel vertrouwen uh, in de wetenschap dat daar goede vaccins uh, uh, straks uh, uh, beschikbaar zijn. Ik hoop ook dat we daar uh, doorheen komen, maar um, ja, het is echt op de tanden bijten... Ik wens iedereen heel goed sterk. Ja, goed. Nou, uh, even via de telefoon, via de microfoon. Het is een beetje geïmproviseerd, maar uh, ik, uh, ik dank u in ieder geval voor de bijdrage. Graag gedaan, ja. Oké. Okay. Ja, dank je. Uh, dat was uh, David Molenburg. Ik uh, hang hem gelijk op, want het is uh, wat het man heeft uh, meer te doen. Kijk, kijk, ik, uh, ik, ik ga er nu van, van, bijna vanuit uh, dat de telefoon uh, straks ook echt uh, werkt. Uh, maar goed, dit, dit is een overval uh, wat uh, betreft uh, van de techniek. Tenminste, uh, de techneuten hier binnen ZFM kunnen er niks aan doen. Want uh, wij uh, worden ook maar geconfronteerd met een, uh, met een telefoonverbinding en een internetverbinding uh, die er helemaal uit ligt. Uh, dat heb je al kunnen horen vanwege het nieuws wat er, uh, wat er niet in uh, heeft uh, gezeten. Dus dan denk ik maar, nou, laten we dan nog maar eens een keer een muziekje erbij uh, gaan pakken. Want uh, het leed is toch al uh, niet te overzien. Uh, in dat opzicht. ABC met the uh, king without a crown. Welcome to the Great Republic. Guess I should show you around. Right. Where well, once I was a king, and now I am. Love, baby. The love that we want to share Made a king of me Jewel, pretty jewel, I just want. Oh, oh, Every cloud has a silver lining. Oh. Ben ik toch blij dat ik ook nog een techneut heb die ik goed ken van Alternative FM. Marcus van Dam, eh, ook verantwoordelijk voor de techniek hier binnen de, de studio. Die heeft de boel weer aan de praat weten te krijgen. Dus, en wat is er dan niks leuker om een telefonisch interview gewoon te doen via de tafel. En het gaat gewoon dus door. Wat ik al aangekondigd heb op de sociale media, eh, Nana M. Eh, aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen, ja. ja het, is, uh, <laughs> het, is, het is een dag. Uh, en eigenlijk de afgelopen 48 uur: dat het een beetje hollen en stilstaan. En een beetje het ene moment uh, met het andere moment met pech.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 ook zelf doen. En er zijn heel veel verschillende invloeden. Hmm. Ik heb vroeger heel veel geluisterd naar uh, Matt Corby en Lianne Le Havas. Ik weet niet of ze daar bekend zijn. Ja, dat zegt mij wel wat. Ik uh, weet dat volgens mij, uh, uh, collega Walter Sands, die draait dat. Wat jij nu net zegt, Liana Havas, zeg jij. Ja, ja. ja, klopt. Ja, ik vind haar heel erg tof. En eigenlijk, ik denk vooral, en met Corby dan, zij gebruiken manie, hun stem ook heel erg op een heel veelzijdige manier. Dus mm. allerlei, alle verschillende facetten. En dat vond ik altijd heel interessant. Dus ik denk dat ik dat heel erg heb meegenomen um, in mijn eigen muziek ook. Mm. Um, want uh, ik heb ook gelezen dat je um, genomineerd uh, was voor een aantal prijzen bij de grote prijs van Rotterdam. Want uh, dat is uh, de plek waar je ongeveer zit, denk ik.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 Zelfacceptatie, oh, ja. dat, uh, dat soort zaken. Ja, ja zeker. Ja. De laatste zin van het refrein zingt ook... Um, I'm tired of wanting to make you love me like I love you. Mm -hmm. van, um, het moet een keertje afgelopen zijn met wat pleasen. <laughs> ja, ja. Ik, ik vind het best wel een mooie strekking van, van zo'n zo, zo, zo, zo verhaal. Zullen we hem dan maar even gewoon, uh, laten horen? Superleuk, ja. Graag. Oké. Okay. Love me like I love you van Nana M. Rose. Dat was de Nana Enrose. En achter uh, Nana Emrose schuilt Nana Pijnenburg. Dat is uh, de echte naam. Uh, let op er, Want ik uh, ga je voorspellen, dit wordt een, uh, ja, een toekomst die uh, toch wel hey, Belle, muzikaal hout gaat snijden. Lynn Collins tot aan een elf uur. You who Thank that that you go out You aren't doing no, no. it.